van de vereniging Eigen Huis. Het Rijk maakt ieder jaar afspraken met voor de maximale stijging. Vorig jaar steeg de OZB ook al meer dan door het Rijk was toegestaan. Voor vorig jaar was een stijging van maximaal procent afgesproken... toch verhoogde gemeten de OZB met gemiddeld 4%. Om die stijging recht te trekken... besloot de minister toen de norm voor dit jaar te verlagen... maar de gemiddelde stijging gaat er dit jaar dus opnieuw overheen. De OZB stijgt het meest in Gemert-Bakel... in Goeree-Overflakke het minst.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 What to do? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, Ibiza. Are you ready? Demas versus Dimitri Vegas en Like Mike, Fat Bronze in de Wolfpack Remix. Oh, ik kijk hier in de studio. Ik zie niet 1, 2, 3, nee. Oeh, het is hier een gezelligheid. Ik gooi alle microfoons gewoon over. Stel je bij mezelf voor. Aan de linkerzijde. Pascal van der Beek. Ik kom er ook maar eventjes wat dichterbij. Pak hem er maar bij, hoor. Ja, pak hem, pak hem, pak hem. Maar hij is er weer. Hij, hij is, is de beste keertje, ja. Ramonski. In de In the house. <laughs> Wat een gezelligheid. Ja. En ja, en oud, gaat van en... oud hè? Al het over mij. Oh ja, dames en heren, zeemeerminnen in de lucht, dames en heren. Ja, ik ben er hij is weer. weer, hij is er weer DJ Tenhoven. Joey Tenhoven, hoe je het wil noemen. Ah. Als je mijn stem herkent, dames en heren. Ik ben vanavond hier gezellig weer om een uh, leuke uitzending te doen met mijn collega JK Pascal Ramonski. JK, vanavond in de uitzending. Wat hebben wij in het programma? Nou. Je zegt het al goed, we hebben een bomvol programma. Normaal uh, dan gaan we zegt 9 tot 10 en dan hebben we een mix. Vanavond gaan we gewoon even iets langer door. Dan gaan we tot half 10, want daarna hebben we een mix van een half uur. En die mix van een half uur, die heeft er alles mee te maken. Ja, ik weet niet, uh, heb je van de week nog uh, televisie gekeken? Ja, wie Ja, nou ja wie ik heb hen? geen televisie gekeken, want mijn televisie ligt inmiddels bij het golfvuil. Ik vraag niet waarom, maar... BNN. Ik zou buiten zeggen we waarom. Ik heb mijn uh, Twitter timeline zitten kijken. Hè. En uh, al die artiesten over één programma. Wat is dit voor drama? Dit uh, is, is helemaal prut, het is helemaal niks. En uh, heel veel volga's, helemaal over de seik. Dat DJ'en nu bij heel veel mensen niet meer serieus genomen wordt door dit soort mensen. En eigenlijk het DJ, uh, wat is het? Jersey Shore met een draaitafel. Daar wordt eigenlijk mee samengevat. Maar over welk programma hebben we het nou allemaal? Ja, Beauty and the Beat. Nou, ik heb het ook eventjes snel gekeken. En ja, mijn uh, linkerhand hier zo, die wijst naar Pascal en die zegt, ja. nou, ik heb gewoon geregeld dat we vanavond Chanel Stevens en DJ Malicious, Malicious. in de uitzending hebben. Hey, woehoe! Ja, ja. Gaat ze ook een plaatje leggen? Het is geen Chesto, het is geen, geen Leipzig, maar ja, er gaan dertien dames het huis in. Ja, en, ik, uh, ja. ik vind het bijzonder uh, spannend om te horen wat het is. Ik weet wel dat de finale in Argentinië gehouden wordt. Oh, de finale is nog niet Correct. geweest. Nee. Nou ja, vanavond dus. Ja, onder andere bepaalde artiesten werden inderdaad gevraagd om uh, dat te doen. En uh, ja, daar moet nog op gewacht worden of dat doorgaat. Oké, okay, dus het is nog niet afgerond. Want ik denk, ja, wie weet hebben we vanavond de scoop dat we al weten wie er gaat uh, winnen. Ja, dat, dat, dat is nog niet bekend. Ze vragen nu nog een uh, grote DJ om uh, bij de finale aanwezig te zijn voor de uitreiking. Dus uh, ik neem aan dat de finale nog op plaatsvindt in Argentinië. Nou, we gaan ze eens even gewoon lekker uit horen vanavond. Dus dat en meer. Natuurlijk ook zoals elke vrijdagavond. de one and only seat party guide. Ja, met het carnaval. Alles is naar het zuiden vertrokken. Maar ik heb de krent uit de pap gevonden. Nou, er zijn nog goede feesten dit weekend. En er komen nog hele leuke dingen aan in de toekomst. Dus, uh... Ja, maar we houden het op dit weekend hè. Nou ja, ik heb me nog een nieuwtje als het, het toelaat. En heel veel lekkere muziek. En ja, lekkere muziek gesproken. Wat dacht je van de nieuwe van Lebac Luke samen met Majestic hebben we hier Pogo! Like you're jumping on the pogo. You're jumping in the pogo. <laughs> Like you're jumping in the pogo <laughs> In de studio. Ja, je niet, hè? Ja, Vlak er een sticker op, man. Ja, maar jij kijkt nu naar de linker webcam, maar als je rechts wijt. Ah, nee, ah, nee. Ik wil zo maar gekke dansjes gaan doen, joh. Ik heb er wel geen zin in. Ja, jij zegt net. Jij zegt net. De plaat die we zo meteen gaan draaien. daar stond ik vanochtend voor mijn computer op te springen. In mijn onderbroek. Ja, je moet toch wakker worden, of niet? Dat dacht ik wel. Wakker worden met een dansje. Nou, dat is bijna met de volgende plaat. Niet met deze, want dit is gewoon botheg in de ochtend. Dat zeg ik. Het volgende. En zullen we gewoon al gelijk de, de partykijt erin gaan gooien. Nou, wat heb je in gedachten? Waar gaan we heen vanavond? Waar gaan we vanavond heen? Nou, ik heb Dimitri en Derek mee. Ze staan vanavond heen. Oh, in de, de Club R. Club R, Ja, dat heb jij goed. Het begint om 11 uur het feestje en tot 5 uur kunnen de voetjes van de vloer. De kaarten zijn 15 euro, exclusief via in de voorverkoop via Paylogic. En ja, je moet wel 18 jaar zijn om binnen te komen. Ja, maar dat is vrij logisch tegenwoordig. En welke club kom je nou binnen als je geen 16 of 18 bent? Nou, dubbel D. Uh... <laughs> <laughs> dubbel C? Of oh, is dat niet goed? Hé, hey, uh, waar kun je nog meer heen? Nou, je kunt vanavond naar het feestje Ador. Heb je dat, dat ook al waar het is? Nee, er staan uh, wel wat voor DJ's staan daar uh, Nou, het is vanavond in de Escape in Amsterdam. Kaarten zijn hier slechts 8 euro exclusief uh, via in de voorverkoop. Ook dit gaat via P Logic. of aan de deur ben je 16 keiharde euro's kwijt. Dus ja, als je ze in de voorverkoop haalt kun je gewoon met z'n tweeën voor dezelfde prijs naar binnen. Jij kan goed rekenen, JK. Hey, en de line-up, hij ligt er niet om. Dennis van der Geest, onze zwaargewicht. Dan hebben we Faya Laurens, nog zo'n zwaargewicht achter de decks. Dan hebben we Brian Chundro en Santos. Uh, Melly Yorks, like Brazil. Cassie Castle Percussion, Miss Sugarware, Alder Silva en Marl Dex. Ja, dat verklaart de prijs. Zekers. Dan gaan we naar de zaterdagavond. Want dan is het feestje Girls Love DJ's. En ja, tegenwoordig kunnen we het straks gaan omdraaien. Is het in de lichtfabriek of... Uh... Nee, in Club Air in Amsterdam. In Club Air morgen, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Voor 13 euro exclusief de V ben je binnen. Of aan de deur 18 keiharde euro's. De line-up in Air One staat Rico's Out. FS Cream. Girls Love DJ's met Cream, Air Scream. Rafik, Le Freak en Mr. Simpson. En in Air 2 vind je Full Effect... Ja, dan kun je ook naar Brainwash in de Escape. Het wekelijkse feestje. Voor 16 euro ben je binnen. Ja, The Resident is daar DJ Raymundo. Frederica Bas staat daar. En MC Miss Bunty. En sexy mister Eson Sachs. Dat vind je in de Eclectic Urban at Deluxe. The de the Wurz en de VJ. Deze avond is Judy. Dit was alweer de partyguide, jongens. Jeetje. Ja, we gaan er hard doorheen. Maar dat komt ook straks. DJ Chanel Stevens en DJ Marlicious. En nu eerst die plaat waarbij Joey vanochtend in Zolderbroek gewoon stond te dansen. En welke plaat is dat dan, Joey? Ja, dat is uh, Nicky Romero, Stil de featuring uh, Nilsson en nog iemand. Maar dat weet ik niet meer precies uit mijn hoofd. Kortom, een knaller van de plaat die je de komende maanden geheid... Op de overige commerciële zenders gaat horen. Ja, dit was zes jaar geleden toen ik nog bij jouw collega op de viskar stond dat ik in die zomer elke dag moest staan. Hoor ik deze maand 30 keer per dag op de radio en ik kon het niet meer horen. Maar deze twist maakte hem weer erg aangenaam. Ik heb, hem nog op vinyl. Oei, ja, lekker hoor. mailtjes uh, in de studio binnen, van dames die achter de webcam zitten te kijken voor Joey. Mailen of mailtjes? Mailtjes ja. Mailen. Ja, mailtjes. Ja, Mailen zijn hier niet te missen, ik bedoel. Uh... Wat, een, wat een gezelligheid toch hier zo in de studio. Nicky Romero met Still the Same Man. En ja, the experience begins. Heb je uh, ja. trouwens die uh, livestream gezien van Nicky Romero uh, afgelopen week? Nee. Hij had op de YouTube een livestream gedaan. Dat is echt heel leuk. Kijk je achter de schermen gastdjs. Dus zeg maar een interactieve radioshow met comments. Uh, vragen die gesteld werden, die beantwoord werden. Management werd voorgesteld, toemanager werd voorgesteld. Het was echt uh, leuk uh, om te zien om uh, te kijken hoe de wereld van Nicky Romero zeg, wat eruit ziet. Oké, okay, en uh, hoe had hij dat aangekondigd? Via Facebook, via Twitter? Ga uh, gewoon op Twitter echt de uh, twee uur van te volgen. Ik ga vanavond streamen. Uh, dit is de link. En uh, tot zo laat. En dan uh, zie ik jullie. Oké, okay, heb jij zelf ook nog meegedaan? Uh, uh, ik heb gekeken. In, uh, heel veel uh, platen van bepaalde artiesten die dan uh, daar waren, die nog uit moeten komen, werden gedraaid. En uh, ja, hij is bezig om behoorlijke achterban op te bouwen qua minder bekende artiesten om zo weer zelf wat omhoog geduwd te kunnen worden. En er zaten goede platen tussen die... Uh... Ja, tuurlijk. Ja, waar maar dat, wel, is ook de manier, dat is ook de manier om je te onderscheiden. Minder bekende artiesten, ja, als je kijkt tegenwoordig, iedereen kan een uh, simpel beatportchartje uh, eventjes uh, in zijn set draaien. Ja, maar dat gaat tegenwoordig niet meer. Het gaat niet meer om of je rijdt. het gaat niet meer om of je wil beatmatchen. Ook uh, zeg maar de beatsync functie op de cd-spelers was natuurlijk echt een onderwerp op bepaalde fora's waarbij mensen heel uh, opgewonden werden. Ja, maar de professionele zegt... het gaat tegenwoordig niet meer om beatmatchen. Wij editen altijd tegenwoordig in Ableton. Het gaat erom dat je een bepaalde ervaring... aan je publiek kan geven, waardoor mensen... Uh, ja, een hele andere ervaring hebben in de club... dan dat ze thuis zeg maar, uh, achter de, uh, de computer zouden hebben. Oké. Okay. En uh, ja, nieuwe platen en dat soort dingen. Hè? En uh, Nicky Romero onderscheidt zich met andere artiesten... door te zeggen, ik ga niet toeren totdat ik nieuwe tracks heb... om mijn publiek uh, te kunnen te verrassen. Of inderdaad met zulke livestreams... Uh, een soort van relatie met je fan proberen te krijgen... waardoor mensen langer... Uh, maar hij blijft goed aan de weg timmer hoor met zijn platen. Als ik zie uh, zoals deze plaat, stil de zee Ja, dat was verrassend en goed gelukkig, want de laatste tijd van de Nicky Romero. Platen ze doen het wel goed. Alleen het was niet meer Nicky, Nicky Romero. En uh, daarom eigenlijk waar hij mee bekend geworden was, was weer een beetje in de achterban. En Dat hebben best wel veel artiesten. Maar met zo'n plaat uh, kan je die oude fans toch weer prikkelen van hé hey, Nicky Romero. En als Nicky Romero dan volgende week bijvoorbeeld in de cent staat of in een andere grote tent, dan zou je toch snel een kaartje kopen. Alleen al omdat hij even terug gaat naar de Roots. Ja. Helemaal goed toch? Nou ja, we gaan zo meteen uh, toch eventjes bellen met een van de dames. Maar voor die tijd gaan we nog even uh, flink de dakpannen eraf schudden. Ja, ik ben benieuwd hoe jij het met de uh, dames gaat doen, want normaal gesproken hebben we altijd kerels in de uitzending. Ja, ja, ik ben ook een beetje zenuwachtig. Ben je dan hè? ook altijd zo spraakzaam? Of, uh, nou ja, ik, ik heb jou natuurlijk als collega gehad. En uh, ja, je bent behoorlijk spraakzaam. <laughs> je weet wel wat eén, je moet zeggen. Eén spraakwaterval soms. Ja, ja, je... Heb je ook een augurk bij je vandaag? Of, uh... Nee, nee, nee, nee. nee, <laughs> nee. Geen zurebommen vandaag. Nee. <laughs> <laughs> maar, maar deze dame, die zegt van zichzelf al... Ja, uh, ik heb een lekkere kont. Nou ja, dat, dat, dat vind ik nog wel Jammer dat uitvraag. de radio natuurlijk geen beeld hebt, maar... Uh, dat is een reden om te gaan kijken. Want, uh, ja? Ja, misschien uh, is het wel zo slim om die kont even tegen die microfoon te laten zien. Van, ja, hoe mooi is je kont dan? En dan leg je dat ding aan. En dan, uh... we, we zullen het straks eens vragen aan de. Maar nu eerst een nieuwe plaat. de nieuwe van Danique met Klobber. <middels> Oké, DJ Tenhoven, onze enige echte Ramonski. En ja, de man van de techniek, Pascal, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hey, hey, hey. Hebben jullie van de week nog televisie gekeken? Ik vroeg het al eerder deze avond. En ja, de, de luisteraars die hebben massaal televisie gekeken. En ook naar het BNM-programma. Dus we gaan eens eventjes kijken, want we hebben een dame aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. En met wie hebben wij het genoegen? Je hebt het genoeg met Chanel. Hey Chanel. Oh. Hallo Chanel. Hello. Dames en heren, Chanel. Woe! Het lijkt wel eten even hier zo. Ja, ja. Hallo, Chanel. Uh, vertel eens wat over jezelf. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Uh, ik ben Chanel. Uh, ik kom uit Schiedam. Uh, ik ben uh, 29 jaar. Nou, ik doe uh, mee aan Beauty and the Beat. Uh, ik ben begonnen in 2010 met draaien. En uh, zo uh, ben ik eigenlijk uh, een beetje begonnen. Een beetje begonnen? En hoe ben je bij je uh, BM Beauty and the Beat terechtgekomen? Uh, ik kreeg een uh, mailtje van iemand of ik mezelf op zou geven uh, bij Beauty and the Beat. En dat uh, heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. En uh, ik heb mezelf opgegeven. En uh, daarna bleek dat ik uh, naar, de, ja, naar de audities mocht komen. En uh, hoe waren de audities? Uh, was dat kort, lang? Uh, Goede uh, impressie. Uh, wat, vertel eens wat over een auditie. Hoe moet je wat moet je een DJ daarbij voorstellen? Uh, bij de auditie moest je, zeg maar. Uh, ja, je moest uh, net, uh, net doen alsof je voor uh, duizenden mensen stond te draaien, zeg maar. En er was een en, uh, jury bij je ook al, hè? Ja, ja Er waren uh, Eelco. Uh, van de plaats van Spinning Records? Ja, ja, klopt. En uh, DJ uh, Isis, als ik het Isus. goed had gezien. Ja, klopt. klopt. Ik had alleen Ilco, want uh, Isis was die dag er niet. En uh, ja, de, de auditie ging uh, hartstikke goed. En uh, ja, dus zodoende was ik door. Helemaal leuk natuurlijk. Ja, zeker te weten, want hoeveel meiden deden nou zo'n beetje auditie? Want ik zag een ontzettende grote rij uh, zo staan uh, voor uh, de locatie waar gedraaid moest worden. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik ook gezien. Zeg maar, het was ook verdeeld uh, in twee dagen. En ja, de ene dag dat ik uh, was, er was, waren er best wel een hoop meiden. Ik denk toch ook wel een stuk of vijftig hoor. Zo, en dan, ja, dan dat toch, toch eruit gekozen. Nou, dat, uh, dat is toch een compliment. Nou ja, zeker. Maar, maar wat onderscheid jij nou van de rest? Waar herkennen we jou aan? Wat is jouw stijl? Wat, hoe draai jij? Uh, maar jij ja, ken je aan de vrolijke muziek. Dus uh, zeg maar het achtige uh, latinachtige achtige progressive, uh, big room. Ja, eigenlijk wel allemaal ja, gewoon die kant op zeg maar, maar gewoon lekker vrolijk. Ja, of, of waren het de mooie billen? Want dat was ook een quote volgens mij van jou het programma. Uh, nou ja, de mooie billen, dat, uh, dat zeggen de mensen om me heen. Dus uh, dat zeg ik niet over mezelf. Maar... <laughs> ik vond het, het een mooi stukje. <laughs> <Ja. laughs> Blijf leuk hangen. Ja, ja, klopt. Ja, inderdaad. En uh, zijn er bepaalde concurrenten waar je van denkt: dit gaat moeilijk worden? Of zeg je van: uh, dit gaat me echt een uh, makkelijke co contest worden en ik kom hier makkelijk uit? Of zeg je van: er zijn bepaalde mensen waarvoor ik best wel uh, geduchte concurrentie ja. heb? Natuurlijk heb je onderling concurrentie, dat zo en zo. En uh, ja, ik heb altijd zoiets van, ik ga ervoor. En als ik ervoor ga, ga ik er ook duizend procent voor. Ja, en wat kun je nou eigenlijk allemaal winnen? Want dat is toch uh, waar je voor gaat natuurlijk. Uh, je, kan, uh, je gaat als uh, vrouwelijke dj uh, heel de wereld uh, over. En uh, je krijgt een platencontract. En dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dat is zeker een droom van vele dj's. Heb je ook een beetje reacties op het internet gelezen over het programma? Of uh, kijk je daar niet naar? Of, uh... Ja, ik heb uh, positieve en negatieve reacties gezien over het programma. Maar uh, ik heb zoiets van, ja, dit is de eerste aflevering geweest. En uh, ik denk dat je daar nog niet zoveel uh, over kan zeggen. Nee, dat, dat lijkt mij ook. Uh, ja. Je moet eerst uh, publiek uh, vormen natuurlijk. En ja, het is heel makkelijk uh, vanaf een andere kant te oordelen, denk ik altijd ook. Ja, precies, precies. En als we je online willen vinden, heb je nog een uh, Facebookpagina, een Soundcloud... of iets ergens anders waar luisteraars kunnen kijken van... Uh, we willen wat meer weten over deze DJ. Ik heb een uh, SoundCloud uh, pagina en ik heb een Facebookpagina... en mijn Soundcloudpagina uh, DJ Chanel Stevens... En Facebook heb ik uh, Chanel, St uh, Chanel Steven. En een like-pagina waar mensen op like kunnen drukken, dat is DJ Chanel Steven. En uh, hoeveel likes heb je inmiddels na de eerste uitzending al binnen gehad? Een Facebook verzoeker. Uh, op zich best wel veel, want ik had, uh, de likepagina heb ik uh, voor het programma, een week daarvoor heb ik aangemaakt. En ik heb nu uh, 178 of 179 likes. Nou, nou dat, dat is, is weg voor de eerste uitzending. Uh, zijn er uh, andere concurrenten die dat beter doen of slechter? Of, uh... Uh, daar heb ik eigenlijk nog niet echt naar gekeken, moet ik heel eerlijk zeggen. Okay. Maar hebben jullie nog uh, contact met elkaar uh, verder? Want ja, ik weet niet of de opnames al helemaal afgelopen zijn. Uh, opnames zijn nog niet helemaal uh, afgelopen. Okay. Dus ik heb uh, begrepen dat een finale in Argentinië plaatsvindt. Ja, klopt. Kijk je daar naar uit of uh, <laughs> zeg je nou? Of mag je daar nog iets over vertellen? Te uh, nou ja, we zitten nog uh, in de voorrondes, dus we weten allemaal nog niet. Je, je kunt nog niks zeggen over zijn er afvallers of... Uh... Nee, nee, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Oké, okay, nou ja. Zie ik je nog door of... Uh... <laughs> kan ik ook niks over zeggen. <laughs> helaas, jongens. <laughs> jammer, jammer, helaas, jammer helaas, ja, helaas. Nee. Naast <laughs> dat wij uh, nog wat vragen hebben, wij hebben wij ook nog een aantal luisteraars die ook nog een paar vragen gesteld hebben. Ja. ja. Van Marloes uit Zandvoort. Uh, ja, hoe kun je het beste zijn zo'n Een meisje is 18 jaar en ze wil ook graag beginnen met draaien. Maar heb jij misschien nog tips of tricks... Wat, uh, ja, om te beginnen, als te, om te draaien. Waar moet je mee beginnen? Uh, waar je mee moet beginnen als uh, DJ is sowieso uh, een, uh, ja, misschien een DJ school. Dat zou misschien handig uh, zijn. Of iemand die uh, erbij kan helpen. Heb jij ook een DJ-school gedaan? Ik heb geen uh, DJ-school gedaan. Maar uh, mijn ex-vriendje uh, ja, uh, is zelf ook DJ. En uh, ja, ik vond het uh, heel erg interessant. En ja, daarvan heb ik alles geleerd. Dus ja, dus eigenlijk is het uh, ja, de DJ school of inderdaad iemand die ook uh, zelf draait om het daarvan te leren. Of misschien uh, tegenwoordig heb je heel veel op YouTube YouTube filmpjes kijken uh, en ik zou zeggen gewoon proberen, blijven proberen. Ja, en dan uh, ben je natuurlijk op een gegeven moment heb je wel een beetje feeling ervoor en dan wil je wel verder. En uh, heb je misschien ook tips of tricks voor diegenen die misschien in de discotheek willen draaien of verder willen of groot willen worden? Uh, die groot willen worden is, uh, tegenwoordig uh, gaat het meer eigenlijk uh, ja, produceren. Dat is eigenlijk tegenwoordig uh, dat je daarmee verder komt. Maar om mee te beginnen is het leuk om je uh, eigen mixjes uh, op de cloud neer te zetten. Jezelf promoten, uh, langs gaan bij uh, ja Gewoon jezelf uh, promoten, zeg maar. Ja, en uh, je zegt net uh, produceren, maar doe jij dat eigenlijk zelf ook al? produceren, ja, daar ben ik wel uh, mee bezig. Ik moet zeggen, het, ga, het is best pittig produceren en je moet er echt uh, ja, tijd en geduld voor hebben, maar ik vind het wel echt superleuk. Maar u kreeg ook uh, goede hulp in het programma wat ik zo zag. Ja, klopt. Wij krijgen uh, van uh, Moeti krijgen wij uh, goede hulp uh, met produceren. Oké. Okay. Ja. Hey. Ja, dit uh, klinkt hartstikke goed en ik moet zeggen, uh, ondanks de negatieve berichten uh, zeg je behoorlijk wijze dingen. Dus ik ben uh, positief onder de indruk van uh, deze interview. Ik ga zeker naar de tweede aflevering kijken. Ja, en ik ja, zou zeker. Ook, ze zeker ook tegen de luisteraars willen zeggen, ook zeker blijven kijken, want het is gewoon een, een heel leuk programma. Waar uh, ja, allemaal leuke meiden in zitten en allemaal gezellig is. Het is ook echt gewoon gezellig, onderling. En uh, ja, hoe het verder afloopt, weet ik ook natuurlijk niet. Misschien wordt het dadelijk ook wel een stuk ongezelliger. Maar, ja, de strijd wordt harder. Josie Shore praktijk ja, opeens. Uh... Maar uh, ik zou zeker uh, blijven kijken. En uh, vergeet natuurlijk niet om mijn uh, DJ uh, Chanel Stevens uh, na te liken, zou ik zeggen. nee. Wij lijken alle dames, hè? <laughs> en, en misschien ook leuk voor de, sowieso, de luisteraars. Dat sowieso, dat sowieso, maar... Misschien leuk voor de luisteraars. Wanneer is de volgende aflevering? En hoe laat? Uh, de volgende aflevering is uh, maandag om 5.30 op BNN. Nederland 3. Hé hey Ramon, ja. heb jij nou geen eens een televisiegids? Kom op nou hé! Hey. <laughs> we lopen dames heel ze af te kraken en hier ja, zo... Ja, hij loopt ook alleen maar met zijn telefoon. Dus volgens mij moet je ja, het gewoon dan punt is zijn telefoon zetten. Hij is even klap klappen die krant joh. <laughs> en uh, wat ik ook nog even wou zeggen. Wij hebben trouwens ook nog een uh, Beauty and the Beat uh, Facebook pagina. Dus misschien ook leuk uh, om op te liken. En dat ze daar ook uh, inderdaad uh, ja, op kunnen kijken. Berichtjes kunnen zetten, wat ze ervan vinden, inderdaad. Helemaal leuk. Wij gaan eventjes ja. uitkijken. En straks, natuurlijk, het tweede uur. Jouw mix hier in de uitzending. Oké, okay, leuk. Hé, hey, gewoon omdat het kan hier. Wij zien het op jouw Sivem Zandvoort. Nu door met nieuwe muziek. En dat doen we met Dino Lenny, West End Girls, West End Girls. West End Girls. Western girls. Western girls. Zo hè. Hij is het al tijd om wakker te worden. Ja, ik, ik, ik denk dames, West End girls. Ik, ik vond het wel een mooi uh, bruggetje. Ja, ik hoop dat die uh, dames wat pittiger zijn dan deze plaat. Want anders uh, wordt er niet veel soeps. Dankjewel, dankjewel. Dit was Dino Lenny. Straks gaan we wel weer wat uh, pittigers uh, voor je draaien hoor. Dat, uh, welke smaak wil je? Nou ja, ik hoor, ik hoor jij, jouw... jij bent de man achter het minkpaneel. Het hoort dat de DJ de platen draait die de mensen zeg maar willen horen. Maar niet dat de mensen naar de DJ een verzoekje komen doen. Want daar hebben de mensen hier toch wel een hekel aan. hier doen? Hier hebben, hier hebben de, de mensen ook gewoon een beetje inspraak. Nou, ik, wat ik staat er nou uh, op de Twitter bijvoorbeeld dan? Uh, wat wordt er uh, onder andere een beetje aangevraagd? Is dat jackpot van Quintino? Uh... Nou ja, ik heb hem bij me. Maar uh, dan mogen de mensen op de Twitter er toch nog wel eventjes meer pushen. hoor, Als ze willen horen. Ja, kijk, ik heb ook bijvoorbeeld uh, de nieuwe Gregor Salto uh, voorbij zien uh, komen. Ja, hij is nog niet uit, maar wij hebben hem hier wel al. Dus ik weet niet hoe daar de verzoekjes gaan op Twitter. Nou, je weet waar promo's voor zijn, hè? Voor promotiemateriaal. En laat hij nou net een programma zijn waar je platen kan promoten. Dus 1 en 1 is 2 en we gaan deze gewoon lekker draaien straks. Dat lijkt mij ook een heel strak plan. Hé, hey, maar uh, ik hoorde jou al over openingsfeesten uh, bij Bloemendaal, weet jij er al Ja, dat is halverwege maart. Uh, Bloemendael en Vroeger gaan tegelijkertijd een openingsfeest houden. Uh, Eentje is bij uh, Noopus is Dope en Vroeger. En uh, bij uh, Bloemendaal nog geen idee wat ze gaan doen, maar uh, het zal uh, natuurlijk uh, weer een groot succes zijn. Want elk jaar is die editie wel uitverkocht. Uh, het zal wel een XXL zijn. Ja, nog Ja, waarom niet? Uh, weer ah, met we een mooie openingsvideo hebben. die dan het hele seizoen natuurlijk weer uh, tijdens de feesten te zien zal krijgen. Ehm, uh, ja, voor de rest, de, de andere tenten weet ik niet uh, wat ze gaan doen. Uh, in ieder geval, uh, volgens mij is een. Nou, de lijnlijke is nog niet bekend op internet van Nobisov Zo. Volgens mij. Moest toch gaan, mensen, iets later over? Ja. Maar. Ik heb me ook laten vertellen dat er gewerkt wordt aan een vaste strandtent op Bloemendaal. Ja. Heb je daar ook al meer over gehoord? Nee, daar heb ik nog niks over gehoord. En uh, ja, wat kan je daar natuurlijk van verwachten? Is dat natuurlijk elke zondag feesten. Want ik moet zeggen dat halverwege maart de zondag behoorlijk koud kan zijn op, uh, op zondag. Om nou te zeggen, ik ga lekker uh, naar het strand om te feesten. Ik heb zelfs afgelopen jaar meegemaakt... dat de kaartjes werden uitgedeeld voor feesten op de boulevard... omdat er niemand was. Dat deden ze bij BLM 9 heel vaak. Was dat ook voor Vroeger of Bloemendeel of... Was dat, uh, is dat geworden. Maar ja, dat is natuurlijk geen uh, goede zaak. Want er staan mensen die hebben geld voor een kaartje uh, betaald en dan ga je vervolgens uh, uitdelen. Ja, op zich snap ik dat niet. Want je huurt die locatie zeg maar af als organisator. En dan, uh, ja, dan ga je daar natuurlijk die kaarten verkopen en die marge die neem je mee en de drank die gaat meestal naar de, naar de horeca gelegenheid. Of ja. dan gaat de naar de organisator maar meestal van de kaart verkopen. Dus als je de organisator gratis kaarten gaat weggeven en mensen gaan geld binnen uitgeven. Volgens mij daar als organisator niks aan. Dus dat begrijp ik ook niet. Misschien is het alleen maar om dan je naam, zeg maar, om het drukker te krijgen Dat ze misschien de volgende keer nog terugkomen. Maar ja, ja dat de denk voor, ik. Als jij de voorwaarden hebt gesteld om, uh, om zeg maar, weet ik veel, heel veel drank te verkopen en dat is niemand. Dan moet je wel die mensen... Maken. Ja, dan hebt die... Die, die, die, die horeca-gelegenheid hebt dan natuurlijk ook zoiets van... Ja, we willen je volgende keer niet meer hebben... Als dat zeg maar één, okay. twee keer of drie keer gebeurt. En zeker als nieuwe organisator is dat natuurlijk heel lastig... Als de eerste feest gelijk of flop is. Zeker te weten, ja. Hé, hey, maar... Uh, we gaan zo meteen weer bellen met een andere dame... Van het programma Beauty. Wie zal dat zijn? Wie zal dat zijn? Ja... Zometeen hoor je wie dat is. Nu eerst even de nieuwe van Lana Del Rey. Summertime Sadness. In de Cedric Survey Remix. Dit is See Tot een elf uur op jouw CFM Songboard. Kom hier. Moonlight Dumb my hair up real big Beauty queen style High heels off I'm feeling alive Oh my god I feel it in the air Telephone wires above All sizzling like a snail Honey, I'm on fire I feel it I'm feeling electric tonight Cruising down the coast, going about 99 Got my bad baby, by my heavenly side I know if I go, I'll die happy tonight Oh my God, I feel it in the air Telephone wires above, all sizzling like a snare Honey, oh, I'm on fire, I feel it everywhere I need you to know That baby, baby, Got that. Gentlemen, Ladies en gentlemen, ja, een hoop heren hier aan de tafel en allemaal dames aan uh, de telefoon. En met wie hebben wij nu het genoegen? We hebben het genoegen met Marlies. Oeh. DJ Marliesje! Hey. Als dat geen warm onthaal is? Nou, zeker, zeker. Met hoeveel ja. zitten jullie daar? Uh, met de man of 30. <laughs> Mag ik nog een biertje? Ja, ja, kom maar, kom maar. Achteraan horen jullie ons ook allemaal nog? Hey. <laughs> Het is hier een gezelligheid. Jammer dat je er niet bij kunt zijn, uh, maar aan de andere ja. kant van de telefoon. Maar wie weet? Ja, ik heb gehoord Komt dat toe. je gewoon heerlijke broodjes maakt. Maar uh, dat is een heel ander onderwerp. Marliesia, waar kom je vandaan en uh, wie ben je eigenlijk? Ja, jullie hebben toch allemaal wel maanden gekeken of niet? Wij hebben gekeken, maar wij zijn hier niet alleen. We hebben natuurlijk ook nog luisteraars die misschien niet hebben gekeken, maar we wel kunnen overtuigen om te gaan kijken. Ja, zeker doen. Uh, nee, ik ben Marlies. Ik kom uit Edam en ik uh, doe mee aan het PNN tv programma Beauty and the Beat als uh, Marliesjes. Oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, uh, hoe ben je terechtgekomen bij dat programma? Ja, ik ben uh, getipt door een van de producers. En, uh, of tenminste, iemand die werkt voor de producer. En die zei van ja, je zou wel eens perfect in het plaatje kunnen passen. Heb je interesse en zo? ja. Wil je dan een screening uh, ondergaan? En uh, ja, als je dan door bent, dan moet je een live auditie doen. En dat heb ik allemaal gedaan. En ik heb er echt met heel veel meiden heb ik daar in die uh, hal gezeten om die screening te doen. Er waren echt heel veel kandidaten. En uh, ja, daar ben ik uh, uiteindelijk uit uitgekozen. En uh, zo'n auditie, hoe werkt dat nou? Uh, wat moest je nou doen? Uh, ja, vertel. Ja, ja, dat is echt vreselijk. Um, <laughs> Jacob van Kotter, de directeur van Spinning Records, die zat gewoon op een kruk. Nou nog geen meter van de draaitafels af of misschien een meter en uh, ja dan mocht je een kwartiertje mocht je draaien en ja dat was het slecht of goed ja dat kon ook. Hij zat niet onder de draaitafel. Hij zat niet onder de draaitafel. Oké okay, heel goed. Ja die geruchten gingen op Twitter namelijk. Dat was niet zo leuk maar. Oh oké. Okay. Kijk nee, maar uh, gaf u al van tevoren commentaar of? Uh, ja ik, ik werd in principe best wel uh, afgebrand. <laughs> ja dus hij zet je gewoon eigenlijk een beetje zenuwachtig uh, te maken. Nou, dit was mijn afloop. Hè. Ik, ik was natuurlijk van nature al wel een beetje zenuwachtig. En dat ik eenmaal achter die draad af stond en hij met een glimlach en zijn boekje op schoot voor mijn neus zat, ja dat is wel even.. <laughs> Het ergste wat ik ooit heb uh, gedaan op wie de denk ik. En uh, DJ Isis, uh, die stond er niet bij? Of? Nee, bij mij was hij er niet bij. Oh, nou, ik denk dat hij de halve tijd er niet bij was. Want andere DJ's hebben gesproken. En <laughs> die zegt ook van, nou, was er niet. dus. Zij uh... ja, was er één dag, geloof ik. In de andere dag had ik zelf iets. Heb ik gehoord. Oké, okay, nou ja, maakt niet uit. Als het maar gezellig was en je bent de voorhonderd, ben je door. Ja. En uh, ja, heb je een beetje gekeken naar het commentaar op internet wat er zo wel gezegd wordt? Of uh, heb je dat toch niet gelezen? Of? Ja, ik heb, uh, ik heb wel het een en ander gelezen hoor, maar ik maak me er niet zo heel druk om. En ik vind het zo kortzichtig om na één aflevering te gaan oordelen. En ja, ik begrijp sommige reacties een beetje. En de uh, dancing is heel sceptisch, vind ik zelf. En iedereen ja, heeft daar zijn eigen visie over. En ik denk zelf dat. Ja, dit gaat echt niet de zien kapot maken hoor. En. Uh, er zitten toch een hele goede meiden tussen. En ja, dat er nu wat dommetje, domme dingetjes naar voren worden geschoven, ja, dat is logisch. Maar is er nou helemaal geen positieve comments of ja, wel, pak je nu alleen specifiek bepaalde dingen die niet zo leuk waren om te nee, lezen? kijk, er zijn uh, 3000 mensen op Facebook die erover praten en uh, nou, er zullen er een hele hoop negatief van zijn, maar alle positieve reacties die ik persoonlijk al heb gekregen, nou, die staan niet eens allemaal op internet. En, ik denk ja, die zijn zeker in de meerderheid. Dat kan niet anders. En ik heb van andere dames ook alleen maar positieve reacties gehoord. Natuurlijk, dat is hartstikke goed. En ja, uit, uit hun omgeving. En ik denk ja. zelf ook al hoe het geknipt wordt allemaal. Dat het ook nou, behoorlijk nou, meespeelt. Natuurlijk. Nou, nou, Kijk, wij weten dat er veel meer is gedraaid. Of uh, veel meer is gedaan en gezegd. Maar ik, ik reken de producer daar echt niet op af. Want... Ja, het is natuurlijk niet leuk om te kijken naar een dame die een half uur draait. En ja, moeten ze daar doorheen skippen. En we ja. zijn nu gewoon met te veel dames. Dus naarmate het minder dames worden, wordt het ook wat, hè, wat duidelijker voor, uh, voor de kijker, denk ik. Ja, wij hebben liever alleen maar meer dames, hoor. Ja, jullie wel. Ja, in de DJ-wereld zijn op dit moment, als je niet op honderd lijst, te weinig dames. Maar je had het net over een aantal goede meiden in het programma. en wie, wie vind jij dan die dan zo goed zijn uh, in deze competitie? Ja, wat, wat, wat mijn echte concurrenten zijn, dat zijn denk ik Cheesy uh, en Dani. Bedoel je Siertje of Siri? Cheesy